Lieselot Thomasen met het NOS Journaal. Bondskanselier Merkel maakt zich zorgen over de versoepeling van de coronaregels in sommige Duitse deelstaten. Zo is in de deelstaat rijnland palts besloten om winkelcentra en dierentuinen weer te openen. Merkel vreest dat de daling in het aantal coronabesmettingen zal omslaan... omdat mensen zich mogelijk niet meer aan de contactbeperkingen houden.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 ze gaan naar en baas die zegt dat het verkeer. Ze plaatst de tilt met vredes weer, haar paaien rok van Maar potlood roept zijn gil, de zee zit in mijn ogen.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 Automaat. Hoewel ik kleine witsen heb Wordt mijn dat altijd vaak. En hij wordt groot En hij wordt mooier en Hij valt bijna uit de kaart Toch zeker Sinterklaas niet Er staat geen geldboom in mijn tank En dus Sinterklaas niet Ik heb een negatief voorkomen.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 wat maar één keer in de tien, twaalf, dertien jaar gespeeld zou worden... moest je dus een heel nieuw decor gaan bouwen. En dat is onder andere met de Woeste Kever gebeurd. En toen heeft uh, Geel dat gebouwd. Want Geel was natuurlijk ook een zeer begenadigd kunstenaar. Hij was niet alleen een, een, een, een hele leuke, fijne onderwijzer... maar uh, er zat veel meer kunstenaar in hem dan dat hij uh, onderwijzer was.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 Elk jaar om 5 december krijg ik al een kleur. Ik weet wat me te wachten staat, een schimmel voor de deur. Ik heb wat drank in huis gehaald, ontvang ze met een lied. Maar het ene jaar drinken ze wel, een het jaar daarop weer niet. Sinterklaas, wie kent in de wiems? Sinterklaas, weekend, niet. Sinterklaas en natuurlijk zwart het biet. Sinterklaas, wie in kent de wiems? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk zwart het biet. Maas bij. Pepernoze, pepernoze, pepernoze, pepernoze. pepernoze, pepernoze. Paper notes, paper note, paper notes, paper note, paper note, paper note, paper paper paper Zit de plaas, dan stuur ik hem een kaart. Ik schrijf hem hoe het met mijn me gaat, een goed geluid, een paard. Ik maak een soort van grapje over de zak van zwarte biet. Maar Sint heeft het dan blijkbaar dus, want dat wordt krijg ik niet. Sit wie kent het niet? Zit het de klas. En natuurlijk van de fies in de wie kent het niet, Zit de kaas, en Natuurlijk van de fiets in de Wie kent het niet, zit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 Nou, daar heb ik dus een aantal stukken gespeeld onder Jos. Uh, en toen kwam er een jaar, uh, dat was 1980, dat er geen Sinterklaas-toneel gespeeld is. Nee, de scholen die waren het niet met elkaar eens. En de boel lag eigenlijk een beetje op seconde. Ik weet dat twee scholen toen gezamenlijk voor hun leerlingen. Dat was, als ik goed heb, de Nicolas School en de Orainas school En die hebben dan het stuk gespeeld uh, van Pandolio.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 hij komt gevaren over de... Om te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 Jij was de kerstman. En G was Gea Loopman, was Sinterklaas. Ja, ja, ja precies. Ja, Om maar dat uh, ja, ja, ja, ja. geld te voeren. <coughs> ik wou voordat we aan het laatste blokje gaan beginnen... straks, na het, het volgende muziekje... Waar, uh, waarin we over deze uitvoering van deze week... Hè, want dat is dan de laatste. Uh, en ook even voor de luisteraars. Mocht u luisteren en u heeft opmerkingen, aanvullingen...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 Komt uit Spanje Hij brengt appels van oranje Altijd in galop hop, hop, hop, hop, hop, hop Hop, hop, Paardje in galop En die beste Sinterklaas Die brengt soms heel veel speculaas En altijd in galop Pop, pop. Hé, hey, Ernst, Ernst, luister eens even. Dit liedje dat kan ook over mij gaan. Over jou Ja, gaan. luister. Moet je luisteren, moet je luisteren. Komt ie. Pop, pop, pop. Mijn naam is eigenlijk Pop. Pop, pop, pop. Doe nou eens je kop Woehoe! Sinterklaas die komt uit Spanje, Hij brengt appels van oranje Altijd in galop Bika! Hop hop hop hop hop Hop hop hop We zitten nu rechtop